Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Ho ho. Maar ik zijn met dit NOS-journaal. Staatssecretaris Keizer gaat onderzoeken of de aanschaf van elektrische bussen uit China goed is verlopen. Een Nederlandse VDL legt het bij twee grote orders af tegen de Chinese bussen. Het bedrijf zegt dat sprake is van oneerlijke concurrentie... en dat op die manier kennis en werk naar het buitenland verdwijnen. Het gaat om ruim 400 bussen voor de vervoerders Keoli en Connection, die gaan rijden in onder meer Overijssel en Noord-Holland. Internationaal is kritisch gereageerd op de ter dood veroordeling... van vijf mensen in Saudi-Arabië voor de moord op journalist Jamal Khashoggi. Amnesty International spreekt van een schijnvertoning. De verloofde van Khashoggi noemt de vonnissen... te onrechtmatig om te worden geaccepteerd. De zoon van Khashoggi laat via Twitter weten wel tevreden te zijn... Journalist Khashoggi werd vorig jaar oktober vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul. Hij was een fel criticus van de Saoedische kroonprins. In de gevangenis in Arnhem is een paar weken geleden een gevaarlijke druk gevonden. Wat voor stof het precies is, is niet bekendgemaakt. Een gevangenis schreef in een brief aan Omroep Gelderland dat het gaat om een narcosemiddel en dat de stof was bedoeld om iemand te doden. Er zou in de gevangenis een gaande zijn... Voor het donderdag overleden dichter en schrijver Jules Dilder is er op Oudjaarsdag een publieke herdenking in het Rotterdamse Concertgebouw de Doelen. Ook de familie van Dilder is daarbij. Het eerbetoon is na de uitvaart, die wordt gehouden in besloten kring. Jules Dilder vierde vorige maand in de Doelen nog groot zijn 75ste verjaardag. Het weer vanavond en vannacht, lokaal nog kans op een bui, het koelt af tot een graad of vijf. Morgen bewolkt, en periode met regen. Het wordt dan 6 tot 10 graden. Op eerste kerstdag nog wat regen, maar ook ruimte voor de zon. Op tweede kerstdag eerst droog, later op de dag gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ZFM Ho ho ho Dit is kerst met ZFM Met nu, nu De herhaling van Alternative FM En even voor alle duidelijkheid Wie zit er Inspired by the people that surround us They leave Getting richer by the hour Leave us. ...komt uit Amsterdam, heet een kras... ...maar dan met een Z aan het eind. En dit uh, nummer dat hebben ze uitgebracht in juli van uh, dit jaar. Het is alweer bijna kerstmis, maar goed... Uh, ...wij hebben hem uh, pas een paar weken geleden pas op uh, de radar gekregen. Tenminste, de kenners hadden het uh, al langer door... ...maar wij uh, zaten gewoon een beetje te slapen en dus was niet zo'n beetje op de, de categorie of onder de categorie over het hoofd gezien. Dus we draaien hem een aantal malen om even te laten horen... wat er eigenlijk nog te koop is van die kant uit. We gaan verder met de tweede voorronde of de eerste voorronde van de Rob Agdo woord Het woord is weer aan de heer P.P. Fischer. Jawel. Het was een wat onverwacht begin. Het luik ging opeens open en daar stonden wij in onze naakte waarheid. Zal ik deze even een uurtje vasthouden voor u? Een... Ja, is goed. Als jullie zover zijn, jongens, dan ga ik jullie een propere introductie geven, zoals het behoort. Wat wil je dat ik met deze doe? We kunnen hem verloten. Hebben jullie loodjes gekocht of niet? Ja. Voor je het weet ben je met z'n drieën. Er staat er iemand bij met de gitaar. Jazeker. Ik zet hem toch even hier neer, hoor. Hij staat achter hier, dat je het weet. Dat je er niet per ongeluk, uh, per ongeluk op gaat staan. Ik, nee, volgens mij gaat hij dat is inderdaad een van een elektrische gitaar. Nou ja. Heb jij hem goed? Oké. Okay. Maar nu we er toch zijn met z'n allen, laten we dan toch even een lekkere introductie geven. Zoals ik al eerder zei vanavond, zeer gevarieerd aanbod. En, uh, u ziet het al, twee helden met twee gitaar en twee stemmen. Misschien wel zo aardig als u daar ook uh, wat aandacht aan geeft. en uh, Even er niets doorheen kwettigt. Uh, even het netwerken laat van wat het is. Voordat deze twee helden samenkwamen waren ze allebei solist. Zing songwriter dus. Ze kwamen elkaar tegen in het Witte Theater te Imuiden en Ze zongen wat samen en dat was zo'n lekkere klik. Dat ze besloten om samen een project te starten. Jawel. Ze maken muziek waarbij de harmonie centraal staat. Twee stemmen en twee gitaren. Niets meer, niets minder. What you see is what you get. Tijdloze muziek die voor alle, alle doelgroepen bestemd is. En alle nationaliteiten. Want ze zijn niet zo lang geleden op toernooi geweest. Door Spanje en Frankrijk. En daarom ook hier vanavond voor jullie bij de Rob Act Awards 2019-2020. Geef een applaus voor Lyrical Twins! I'm used to it my heart outbroken From all these breakups And wondering where my life is going I'm Trying to get up But there's so many reasons not to Then you showed up. Finally someone Was worth it all Was worth it all It's worth it, I'll bless you This morning something For like forever, we're gonna wish it. vooravond van de eerste voorronde van de Robbe Woord uh, al even de nodige interviews opnemen uh, met één uh, iemand die we uit het verleden kennen uh, dat is Jurre van der Linden en Jordi Jansen dat is de wederhelft want jullie uh, hebben een duo gevormd uh, om maar met jou te beginnen Jurre. Ja dat klopt wij zijn uh, een paar jaar geleden begonnen met het uh, duo Lyrical Twins ja. en uh, daarmee combineren wij uh, twee vocalen en uh, ...twee gitaren, om daarmee onze eigen geschreven liedjes te presenteren. Ja. Hoe, hoe ben jij door hem gevraagd of ben je gewoon aankomen waaien? Nou ja, we zaten allebei op het Ichtes, dezelfde middelbare school. We bekende school in Velsen. Ja, zeker. En daarom veel met muziek gedaan. De eerste festival heb ik toen aan meegedaan. En toen een festival, één of twee festivalen daarna... ...de Jure mee, heb ik gesureerd. Toen zag ik hem voor het eerst echt zingen in zijn eentje. Mm -hmm. En ja, toen ooit eens een keer met een stage... Samen wat gedaan, een liedje. En daarna was het, uh, zei ik eens een keer tegen Juris zullen we wat doen en Juris zei dat tegen mij. En, uh, dat is toen niet van de grond gekomen en de tweede keer wel. Ja. We hebben ons geforceerd om wat te doen. <laughs> geforceerd? Ja, we hebben ons uh, ja. zelf toch een beetje moeten dwingen. Ja. Zo'n beginproces en uh, daardoor hebben we meegedaan aan de pop zien. Natuurlijk een bekend fenomeen hier in Haarlem. En uh, daar zijn we begonnen met uh, uiteraard kofferliedjes. En met die koffers uh, voornamelijk uh, gebouwd op ja, Simon and Garfunkel, Manfred and Sons. Hebben heb jullie daar ook veel naar gekeken? Gar oh, Simon de Garfunkel. Ja, zeker. ik ben zelf een groot Simon de Garfunkel fan. Al sinds mijn veertiende nou, of zo. Dus, ik kan uh, me voorstellen dat jij op een gegeven moment dus in de platenbakken van je ouders uh, aan het doorworstelen bent, of niet? Nee, dat is eigenlijk een heel erg leuk verhaal nu <laughs> uh, je het zegt. Uh, ik had een docent op het, op het Ichtes, ja. uh, meneer Stam, en die. Uh, die hoorde dat ik Sound of Silence een mooi liedje vond. En toen zei hij, Jurre, volgende dag neem ik voor jou alle cd's mee die ik heb. En ik kan je zeggen, hij had ze allemaal. Oh, ja. <laughs> en ik heb ze ook allemaal uh, uh, geluisterd. Oh. Dus uh, ja, zeker, daar was ik heel blij mee. En hij heeft mij wel heel erg uh, geholpen om, uh, ja, om die muziekmolen een beetje draaiende te krijgen. Ja. Uh, hoe is hoe dit uh, met jou? Uh, heb jij ook uh, dat als voorbeeld of niet? Nou, ik ben eigenlijk uh, begonnen op het Echtes in Musicals. Daar heb ik hem meegedaan. En toen ben ik uh, een beetje alleen... Uh, Muziek gaan doen, een beetje Jason Res, Ed Sheeran, toch wel wat moderner. muziek. En Jur is wat meer van de wat oudere, oudere bands en duo's. En uh, dat hebben we eigenlijk gecombineerd ook in onze eigen muziek. Uh, dus Ik ben meer de dat, dat popachtige en hij echt dat, dat wat oudere. En dat ja, combineert eigenlijk heel goed. Ja. Uh, optreders, hebben jullie dat ook al een beetje? Uh... Nou, we hebben er een heleboel achter de rug gehad. We ja. hebben een hele vakantie zaten we vol met optredens. Uh, we hebben er wel een stuk of, uh, nou, ik durf het niet te zeggen, maar wel rond de 15 optredens gehad. Toen hebben we nog een tour gehad in, uh, in Frankrijk en Spanje. Daar hebben we opgetreden op Enter the Wave. En uh, ja, dat was super leuk. En daar uh, nu nog uh, meestal één of twee per maand houden we nu aan. Ah, dus dat, uh, dat valt mee. Ja, nou ja, we zijn allebei heel druk. We hebben allebei gewoon nog een, een studie en een, een werk, wat er natuurlijk er omheen draait. En uh, dat kost veel tijd. Dus het is een beetje balanceren nu om, uh, om ja, toch wel alles, uh, alles er wel te kunnen blijven doen, maar niet uh, ja, niet jezelf voorbij te lopen, zeg maar. Dus ja. dat is wel lastig soms. Ja. Uh, kunnen we dan in de toekomst nog wat uh, van jullie verwachten? Zeker, zeker. Wij blijven natuurlijk gewoon, uh, gewoon doorgaan. En uh, ja, dat, dat draait door. We zijn nu komende maanden in ieder geval bezig met het uitbrengen van de nummers die we opgenomen hebben afgelopen periode. Dus uh, afgelopen zondag is uh, ons eerste nummer Float uh, online gekomen op Spotify. Ja. Dus die kunnen jullie daar ook uh, luisteren als je dat leuk vindt. En we zijn van plan om elke komende maand in ieder geval één nummer ook weer uit te brengen. En dat zijn gewoon onze eigen geschreven nummers over dingen die wij zien, meemaken, voelen en belangrijk vinden. Ja. Vraag aan Jordi nog. De afsluitende vraag. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web en de sociale media? Nou, op Facebook de uh, Lyrical Twins. Soms een beetje moeilijk om te kijken wie dat spelt. Lyrical Twins kom je er ook al. We zijn te vinden op Spotify, op YouTube, uh, een eigen website... En ook iTunes en alle andere streamingdiensten. Goed, dank jullie wel. Ja, jij ook. Jij bedankt. Dankjewel. Wij zijn alweer aangekomen bij ons laatste nummer. En dit nummer is uh, een van de nummers die we ook binnenkort gaan releasen op Spotify. Het nummer heet Hoop. En dat hebben ik en Jure geschreven eigenlijk. Met uh, de gedachte van, mensen zijn altijd weg. Mensen gaan, uh, je ziet veel mensen reizen. Maar uiteindelijk komen we toch achter dat thuis het fijnste plekje is. Zeker weten. We willen iedereen hier bedanken jullie voor het luisteren. We hopen dat jullie, uh, jullie mooie liedjes hebben kunnen laten horen en dat jullie het leuk vonden. We willen jullie bedanken voor de aandacht en tijd. Rob daarwaarde bedanken de techniek van de tijd en de energie die ze hier insteken. Jongens, bedankt. Wij doen nog één liedje. En uh, we hopen jullie nog een keer te zien. behind me, even more that will stay the unknown. There's nothing that can bind me. Some paths you have to take alone. Just so time for me to catch you, right to go out and see. I need you by my side. Zet die microfoon toch een keer aan. man! Zou begonnen zo begon weinig dat jongens en meisjes, dames en heren, wat een prachtige harmonie. De Lyrical Twins! Oh, yeah, yeah. Jawel. Binnenkort nog optredens in de buurt? Of, uh... Dus, uh, we gaan meedoen aan een glazen kate in Heemskerk. Voor het goede doel. En dan spelen we op de radio. Oké, okay, dus allemaal daar aanwezig en meer te weten komen, kan je altijd natuurlijk via de sociale media en de hele Rimram je beter weg te vinden, lijkt mij. Laat je nog één keer horen voor deze twee helden met gitaar en stemmen. Lyrical Twins. Wij gaan ombouwen. Nog tien minuten en dan beginnen we alweer met de laatste band van vanavond. Jawel, zo is het zeer gevarieerd aanbod zoals ik al zei en ook weer de laatste band brengt iets heel anders een totaal ander geluid. En onthoud het hè, jullie kunnen stemmen, jullie zijn het publiek, jullie mogen op je favoriete band stemmen. En uiteindelijk gaat er aan het eind van de avond bekend gemaakt worden welke band de publieksprijs wint, maar ook welke band runner-up wordt en welke band dus winnaar wordt van vanavond en direct doorgaat naar de finale. Over 10 minuten zijn we terug. Tot zo. We maken ons op voor de laatste band, dames en heren, jongens en meisjes. Graag een beetje dichterbij komen de neus Deze kant op, jawel. We eindigen met indie pop, met elektronische en klassieke invloeden. Indie pop met, als het ware. Zangeres Lotte begon al heel jong nummers te schrijven. En heeft zijn veel ervaring mee op te gaan. En dat is terug te horen in de muziek die je vanavond gaat horen. De band speelt lekker regelmatig en onlangs afgelopen zomer deden ze een tour langs surfcamps in uh, Spanje en Frankrijk. Net als de vorige band trouwens. Laat je horen voor Charlotte! My life. Er zitten in ieder geval uh, de hele band, uh, Charlotte heet de band, uh, maar voor dit interview doen we, uh, doe ik het uh, gesprek met Lotte en met Boas en Boas is een muzikale vriend uh, van ons uh, programma, dus, dus dat is wel makkelijk. Uh, ja, lang uh, bestaat de band eigenlijk al, want ik heb uh, nog, nog niet 1, 2, 3, uh, zoveel van jullie gezien. Nou, we bestaan ongeveer twee jaar nu. Toch? Bijna, bijna. Nee, ik denk nog geen twee jaar hoor. Ja. Twee. Oh, het gaat richting twee. En, uh, ik hoor... Twee jaar, ja. ja. <laughs> Goed. Net, dus, uh, ja. Uh, ben jij er als zijn van de laatste bijgekomen? Nee, nee, ik ben als eerste begonnen. Ik ben al denk ik wel... De uh, founder? Ik besta nu 19 jaar. <laughs> ik denk dat ik ook al 19 jaar bezig ben. Ja. Zo nog wel? Ja, tuurlijk. Ja, ben, ben je gewoon in de wieg met muziek uh, geboren? Tuurlijk, ja. ja. ja. Uh, even voor de mensen die, uh, die de muziek nog niet kennen, maar uh, wat, hoe moeten we dat voorstellen? Uh, ik zou het omschrijven als indie-pop met uh, elektronische en klassieke invloeden. Oké, okay, dus. Um, en dan neem ik aan dat je ook uh, daar muzikale afgeleidingen van hebt. Ja, dus, uh, zeker weten, ja. Noem er eens dus een paar. Een paar. Uh, nou, ik ben, mijn grootste held was eigenlijk Regina Spector en de laatste jaren heel veel naar Agnes Obel. Zij is een, uh, ook heel veel met klassieke dingen bezig. Uh, wie nog meer? Evenje. Evenje. Yeah. <laughs> de. Visser. Ja die uh, de dame die ooit uh, de grote prins van ja, Nederland heeft uh, gewonnen oh, bij okay. de Songwriters, ja. helemaal, helemaal fan zijn we allemaal van haar. Ja, ja en uh, wie nog meer? Radiohead, uiteraard. Ook een van de grootste inspiraties. Massive Attack, Bordershead. Muse. Muse. Muse. Ook ja. ja, ja. Yes. Dus het is een uh, behoorlijk lijstje. Nou, dan weet ik ongeveer wel in muzikaal spectrum uh, jullie uh, moeten gaan plaatsen uh, in ja. dat, dat opzicht. Uh, vind, je, vind je het uh, leuk om uh, uitgenodigd te worden en mee te mogen doen aan die uh, Rob Agda? Ja, heel leuk. Ja, we kijken er heel erg naar uit. Ja. Ja, dat, dat, dat wordt nog, uh, wordt nog leuk uh, straks. Ja, we, we spelen als laatste dus dat is ook denk ik wel een goed, uh, goed voor ons. Ja, dat is super leuk, dus uh, ja, we hebben er heel veel zin in. Ja, dan ga ik even naar uh, Boas, want ja, uh, jij uh, bent zo wat uh, bij, als ik uh, denk ik een band, uh, dan kom ik jou wel echt overal tegen, uh, denk ik. Verdette ben ik. Ja, <lacht> dat zeg jij. Uh, de drums, hè? Ja. Uh, verklaar je, hoe ben je bij deze band nou weer? Uh? Nou, we, wij hebben uh, bij elkaar in de klas gezeten, ja. een groot deel van ons zit nog bij elkaar in de klas. Ja. En uh, het, ja, we hadden gewoon een goede chemie op school. En we merkten dat we gewoon ook een muzikale klik hadden. Ah. En toen zijn we met elkaar begonnen. Ja. En van het een kwam het ander. Dus, dus jij dacht, van nou laat ik hier ook maar uh, mijn uh, stokken en, uh, en uh, de, de, de drumkit uh, laten horen? Ja, ja. ja absoluut. Ja. Um, wat, wat, wat, wat, waarin verschilt deze band met die andere bands waar je in speelt? Zo, uh, ik denk überhaupt de, de, de, sowieso de stijl waar, uh, waarin we schrijven, maar ook de manier waarop wij uh, nummers schrijven. Want de meeste nummers, eigenlijk alle nummers komen van de hand van Lotte. Ja. En uh, daar mogen wij allemaal onze invulling aan geven. En dat heeft dus een hele andere insteek eigenlijk dan de andere bands die ik heb gehad. Zit daar ook voor jou een beetje ook de uitdaging in als drummer dat je in zulke verschillende bands uh, actief bent? Ja, absoluut. Want het zijn ook hele andere genres van elkaar. Ja, want Panda Noir, daar zit jij dus ook nog in, geloof ik hè? Nee, Of nee, niet? Nee, nee, nee. nee dat, dat dacht ik, nee. Nee. dan heb ik het dus mis. Ja. <laughs> ja. Welke band was dat dan? Jasmis uh, yes, Nomis. Die, die bedoelde ik? Ja, dat uh, twee jaar geleden ook, mee in de finale gestaan. Ja. Dat was veel meer uit jazz. Uh, jazz en soul eigenlijk. En, dat, um, en disco. Dat, sorry, sorry band. Sorry dat ik... Uh, <laughs> disco. Dat heel belangrijk. Ja. Nee, maar dan schreven veel meer echt, uh, had iedereen zijn eigen inbreng en de nummers ontstonden in de oefenruimte. En, nu, en nu, uh, ja, nu, nu komt Lotte met uh, geweldige, geweldige uh, nummers. Liedjes eigenlijk in eerste instantie. En daar maken we met de band nummers van. Gaat dat uh, in uh, goede harmonie? Of vindt er ook nog wel eens een leuke discussie plaats? Oh, er zijn absoluut discussies. Maar dat is ook, dat is ook denk ik heel gezond. Maar we zijn ja, ik ben altijd helemaal blij als ik met een nieuw nummer kom en. Dan hebben we de eerste repetitie gehad en iedereen begrijpt meteen waar het naartoe moet, een soort van. Dus het is eigenlijk altijd, gaat het wel de goede kant op meteen. En dan, uh, ja, dan, komen er, dan ontstaat er magie, zeg maar. Magie. Goed. Um, ja, even nog uh, voor het uh, laatste verhaal, waar uh, zijn jullie te vinden? Waar zijn we te vinden? Um, op, op het wereldwijde web. Op het wereldwijde web. We, zijn, we hebben een Instagram-account, uh, charlotte.music. Charlotte is geschreven met, uh, zonder te aan het einde, ook belangrijk. Uh, C-H-A-R-L-O-T. o t, L -o -t ja. yes, punt music. En op Facebook heten we Charlotte's Music. Goed, ja. dank je wel. Dank je wel. Nee, jij bedankt, Jan. <laughs> Waterfall, I will take away your rest Never be tired of turning the knob inside my head Cause the truest tears I've had Uh, sorry, 2019, 2020 waren er op ACTA, jongens en meisjes, dames en heren. Wat een prachtige verstilde muziek, dit was Charlotte! Jawel, zijn er nog optredens in de buurt binnenkort misschien uh, ergens waar we de mensen mee kunnen me blij maken? Nee, we zijn vooral bezig met studio-opnames op dit moment. Is dat ergens terug te beluisteren op het internet? Is dat ergens terug te horen? Nu nog niet, nee, maar het komt binnenkort uit. Dus, het komt binnenkort ja. uit. Ja. Hou ze in de gaten via de sociale media. Laat je nog één keer horen voor deze prachtige afsluiting van vandaag. Charla! Yes! De jury. de jury gaat keihard beraadslagen. Welke bent er uiteindelijk winnaar wordt van vanavond? En doorgaat naar de finale. Er komt ook een runner-up. De runner-up maakt altijd nog kans om in de finale te komen. Maar jullie zijn degene die bepalen wie de publieksprijs gaat winnen. Je mag nog ongeveer vijf minuten stemmen. Als je nog niet gestemd hebt, ga dan vlug naar boven naar de stembus en gooi je biljet daarin. Wel, natuurlijk, eerst even invullen. Lijkt me geen slecht idee. Ik ga een beetje luisteren vinken bij de jury en we hopen zo spoedig mogelijk... ...terug te komen met de uitslag. Oh, trouwens, ik wil jullie wel even laten weten... ...wie zijn die juryleden dan? Dat zijn niet de minste voorwaar, echte kenners natuurlijk. Wouter Groenart, zelfmuzikant en ook ooit winnaar van de Rob Acta Awards. Ik ben geen stembeursman, hou nou op! Daarboven, daarboven! <laughs> Opschieten, nou wegwezen met het, en invullen, hè, denk ik. Hoor. Als je twee keer invult, telt hij niet meer. Dan is hij ongeldig verklaard bij deze... Netjes invullen, denk je om binnen de lijntjes blijven. Maarten Klaus, hij is projectleider bij Parksessies, onder andere en Begaande Grond. We hebben Demi van Wolleberg, zij is van 3 voor 12 van Noord-Holland. Jawel, Tom Lieg van het Patronaat, ook ooit winnaar van de groep Actor En we hebben Matthijs Koster van Baptist, ook ooit winnaar van de groep Actor Voorwaar, een avond vol met winnaars, ja toch? We hebben hier ook zojuist vijf winnaars op het podium gezien, natuurlijk de hele avond. Laat je even horen voor die jury. Applaus. Uh, misschien dat je ze een beetje kan beïnvloeden ermee. Enfin, genoeg geluld voor voorlopig. We komen zo dadelijk terug met de uitslag. Tot die tijd natuurlijk. Onze DJ van dienst die ook wel een applausje mag. DJ Jesse. Tot zo. En tot zover was dat dus de eerste voorronde. De compilatie dan wel te verstaan. En uh, we gaan gewoon nog even uh, dat opvullen... met een stuk muziek wat je van ons gewend bent... Uit de reguliere uitzending van de auteur, dit is bij Just hope and pray. Cause I wanna know where this will take me. I'm starting to think that we're both searching for the same. So it now Eentje die we nog terug gaan zien in de tweede voorronde van de Rob Act Award. Bij de compilatie komen we hem zeker tegen mellen. En hij komt ook hier naar Alternative FM in de studio van ZFM Zandvoort. Dus dan weet je dat ook alvast dat hij daar ook gaat komen. Overmoedig is de laatste single van Willemijn de Boer. Vertrouw er maar op dat ik sterk ben.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 Laat me maar mijn eigen weg. Laat me overmoedig zijn. Laat me, laat me, laat me, laat me maar mijn eigen wijs. Hardnekkig, stroef, zelfstandig zijn. Twintig keer. Vooral niet alleen. Nu. Vooral niet alleen. Not De kuur schrijven iets over de ziektekuur schrijven make me whole van Fabiana Dambers we gaan op naar uh, 11 uur Jacob D Edward en Romance finds a man who with a fool. A blue fly low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 Grown tired of the sea of old recurring things all the young birds flying in and flying out again it's an endless tale for you it seems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 Jacob D. Edwards was dat met uh, Romance. Het uh, bracht de tijd op... Uh, nou al bijna uh, drie minuten... voor elf. En dat uh, betekent... dat we zo langzamerhand aan het eind... Uh, zijn gekomen van deze bijzondere... Uh, alternatieve FM uitzending Als het gaat om het terugblik van de eerste... voorronde. Op 21 november... is die uh, gehouden en we hebben er nog... eentje te draaien en die komt... gewoon uit Zandwoord. En dat is Wendy Moore... die bezig is met... Uh, de EP die ze wil gaan, gaan draaien. En dus uh, gaan we dat uh, nu, uh, nu uh, laten horen tot aan 11 uur. You know in, again, you know en dan zeg ik erbij tot donderdag. Is this real? Is this love? Just stop pulling me back in. My heart beats at your. Time.